In de randstad staan files van 3 kilometer en langer op de A4, Den Haag-Amsterdam. Bij Dorp 6 kilometer. De A9, Diemen naar alkmaar Tussen Oudekerk en de Amstel en Aalsmeer. 3 kilometer. De A10 Zuid. Tussen Amstel Business Park en Knoputsen Nieuwe Meer. 5. De A15, de ring van Rotterdam vanuit Europoort. Bij het Vaanplein 5 kilometer. De rechte is dicht. Op de A15 Gorkum Nijmegen tussen Del en Tiel West 8 kilometer en richting Gorkum is de weg zelfs dicht bij Wadernooij na een ongeluk. Dus A10 kilometer file. Omrijden kan via Den Bosch over de A50, de A59 en de A2. Op de A20 Rotterdam naar Gouda bij Nieuwekerk aan de IJssel 3 kilometer na een ongeluk zijn twee rijstroken dicht.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 Dit is de de Sanatuur. Jaren 70 kwam er een LP uit Met daarop zes tracks Van Davy, Dee, Dozy, Bicky, Mick en Titch Werd uitgebracht onder de naam The Best of Legend of Senador Is een van de nummers van deze formatie Luisteraars, welkom bij deze uitzending Van Muziekerie River 1 of 2 uur lang Gevarieerde muziek vanaf die zilveren schijfjes Language of Love Dit is Gloria Estefan Geschreven door Diane Warren Talking to me <laughs> so spend the time in conversation. Just talk and talk all day over. that we need to say. Heart-to-heart -heart communication That's the sweetest kind I love the way your body talks to much En je kijkt, maar je kijkt zonder iets te zien, hier, je probeert mij te verleiden, oh. Ja, dit eh, slaat allemaal een beetje over en het hapert allemaal een beetje Dus eh, daarom zet ik maar een, een andere cd in de speler hè. Van het ene live naar het andere Dit waren Koen Wouters en, uh, en uh, Frank Boeije. De sprong in het duist, oftewel De verleiding. En dit is Joe Cocker, You Are So Beautiful En dan de live uitvoering So... Beautiful. so beautiful for me. Steve Miller en zijn band heeft ook heel wat hits gekend hier in Nederland. Wat niet alleen in Nederland, maar ook over de gehele wereld. Hè? Dit is misschien wel één van zijn meest bekende. Fly Like an Eagle. Een eagle, en weet u wel hoe groot dat die vleugels de spanwijte van een, van een eagle wel niet kunnen zijn? Ik heb me ooit laten vertellen dat ze tot twee meter kunnen reiken. Nou, ben ik wat dat betreft niet zo goed onderlegd, dus het kan ook zijn dat het te weinig is of dat het veel te veel is. Maar dit zijn de e eagles en die hebben dus wel een groot spanbereik hoor. En dan niet wat vleugels betreft, maar wel wat de muziek betreft. Over de gehele wereld. Hebben ze de ene hit na de andere? ...deze cd werd er weer een wereldtournee gekoppeld... ...en daar werd toen gezegd van ja, de mensen kunnen eigenlijk samen niet meer door één deur... ...deze heren van uh, de Eagles, maar uh, tijdens de optredens... ...dan willen ze nog wel eens een keertje glimlachen tegen elkaar. Ik was heel verrast dat er weer nieuwe nummers op die cd stonden... ...want je moest het toch doen met de oude nummers, hè? En dit is misschien wel het mooiste nummer... Gabrielle Grimi, Lessons to be Learned. Een hele jonge dame die het heel ver gaat schoppen in de popmuziek, hè? Rodney Crowell, de singer-songwriter Rodney Crowell. Die heeft het ook over een dame? En die dame komt uit Glasgow, oftewel Glasgow Girl. I'm stuck out on the ring road. Tonight the stars are crossed. I find my way around soon I'm sure to end up lost Sheffield has that certain mix Of danger and despair I need to roll these windows down And breathe the cold night air I said goodbye to Camden Town Night was falling fast In a borrowed and beat up step van With a tank of petrol gas And I'm riding on the wrong side Like some blue yank Hij schreef het en heeft het ook uitgebracht op een cd die hier in Nederland eigenlijk niet verschenen is Als u die zult willen hebben dan zult u naar uw favoriete plaatsenzaak toe moeten gaan En vragen naar Rodney Crowell En dan krijgt u ook wel weer special import hè? En dan, ja, dan, dan trekt u uw portemonnee maar open Boudewijn de Groot, een kinderballade Hij was twaalf, had leden jongen uit de Hof van Eden. Als hij lachte, lachte luidkeels keels alle leverikken mee. Met zijn blikkering van tanden, met zijn marmerbleke handen, leek hij op een engel uit een sierlijk balmasker. Hij kon klaterhelder zingen en zijn haar ook naar rillen. Oh, hij was een waterbreker.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 Vroeger kenden wij Crosby, Still, Nash en Young. De Jong die is uh, voor zichzelf begonnen en Crosby en Nash zijn overgebleven. Through here, quit often. Not, the, the, not too much justice in the world. Ik begin er af en toe gewoon van te stotteren, hoort u wel. Zangeres met een kristalheldere stem. Heb ik het over Allison Krause en haar Union Station? Wouldn't it be so bad? Heeft die dame, ze maakt ook prachtige muziek Ik heb er een aantal cd's van in mijn bezit En als u liefhebber bent van dit soort muziek Dan raad ik u aan om wat vaker te luisteren Naar het programma Country Track Ook uitgezonden bij uw eigen favoriete omroep En daar komt dit soort muziek Heel vaak in voor U weet het, hè? ik ga elk jaar op, op vakantie naar Frankrijk En ga daar dan natuurlijk op zoek Naar muziek La Poche is een nummer wat geschreven is door monsieur Roux. Meestal brengt hij hele vrolijke muziek. Encore une nuit, passé à boire. Encore une nuit, où je rentre trop tard. Kramé comme le dernier des pocheurs. A zigzag et tout seul sur le trottoir. Encore une nuit. Comme à chaque fois je rentre avec ma bite sous le bras, forgée ai les aisselles qui pullglant est la bite qui sont déodorants. Quand là, je suis praten met meisjes, ze slaan me niet aan. Als ik een meisje ontmoet, dan ga ik naar de bar. Als ik een meisje ontmoet, les, les ga et je me fais Als Naura een meisje ontmoet, dan ga ik naar de bar. Als ik een meisje ontmoet, dan M'haleine vinacée Et mon teint rougeau Et mes pieds qui traînent Dans le caniveau Qui m'aimera comme je suis Et même si je suis pas Lumière allumée, pour pas Ik weet het, ik zeg het heel vaak tegen u: van, uh, waar blijven toch al de artiesten die. Uh, die Jarenlang grote hits hebben gemaakt. Net als deze dame, Celine Dion Think Twice. Een van de grootste hits. Maar waar is die dame gebleven? In Frankrijk zie je ze nog vaak op tv. Don't think I can't feel like wrong. You've been the sweetest part of my life for so long. Still alive